Het parlement in Curaçao lijkt niet van plan om de commissie van wijze in te stellen... die door Rozemuller wordt aanbevolen. Maar mogelijk gaat Donner de gouverneur naartoe dwingen. De Palestijnse Hamas-beweging zegt dat in ruil voor de vrijlating... van de Israëlische militair Gilad Shalit ruim duizend gevangen Palestijnen vrijkomen. Gisteravond meldde de Israëlische premier Netanyahu... dat er een akkoord was over een gevangenenruil. Maar het was nog onduidelijk om hoeveel mensen het ging... Shalit werd ruim vijf jaar vastgehouden door Palestijnse extremisten. Onderhandelingen over zijn vrijlating leverden tot gisteren niets op. hamas leider Marshaal noemt de deal die nu is gesloten... een nationaal succes voor de Palestijnen. Volgens hem is afgesproken dat Israël de duizend Palestijnen... in twee etappes vrijlaat. De helft binnen een paar dagen en de rest over twee maanden.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 Het weer regenachtig met alleen in het noordoosten wat opklaringen. minimaal van 9 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Overdag bewolkt met wat regen en een middagtemperatuur van 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Wakker, met Oula en Engelou Stol. Goedemorgen. Het is woensdag 12 oktober. U luistert naar Nu al wakker van Omroep BNL. Deze week niet met Oela, maar met Diederik van Zessen naast mij. U luistert naar het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u. Alles over het spannende debat onder republikeinen in Amerika dat zojuist is afgelopen. Waarom Bouwput Utrecht is genomineerd voor meest gastvrije stad. En dat de medewerkers van kleine gemeentes bij elkaar komen in een grote gemeente. En waarom? En hij... nu eerst in de studio. Te gast, hij is reclamemaker bij het Roemruchte reclamebureau Skip Intro. En schreef zelfs een boek over tv-reclame. Ook is hij bedenker van Wij van WC Eind adviseren. WC Eind vond ik opvallend. En omdat vandaag de 24 uur van de reclame plaatsvindt... is hij hier in de studio Hans van Dijk, welkom. Goedemorgen. Wat is dat nou precies, de 24 uur van de reclame? Ja, dat is een manifestatie van een aantal uh, clubjes in de reclame. De VEA, de, de, de club van de bureaus en van de adverteerders... en van nog een paar clubs die uh, de, aandacht willen hebben, uh, de aandacht willen vestigen op de reclame... en wat daar zo leuk aan is. En, uh, de consumenten daar een beetje bij willen betrekken... laten zien wat we doen, uh, jonge mensen proberen te interesseren voor dat vak. Uh, dat soort dingen. En hoe belangrijk is dit evenement nu in de reclamewereld? Uh, ja, er zijn zat evenementen En uh, het is niet echt zo dat het nou uh, het evenement van de reclame is. Hoor. Er zijn er heel veel. Uh, we zijn, uh, in de reclame geloven we heel erg in reclame. Dus we maken heel veel reclame, dus we hebben heel veel evenementen en prijzen en festivals en dat soort dingen. Dus uh, er is van alles. En wat gaat er vandaag gebeuren? Uh, wat er vandaag gaat gebeuren is, uh, er is een uh, vertoning van uh, reclame. Mensen kunnen de hele tijd reclame kijken. Er is, uh, ik weet niet of dat al is geweest, er is een heel groot diner met, uh, geloof de oprichter van uh, Twitter. Mm -hmm. Want we zijn allemaal erg geïnteresseerd in de reclame in media en dat soort dingen. Ja, maar als ik dan daartussen zie dat er ook veel tentoongesteld wordt... Uh, dan denk ik, wordt reclame dan als kunst gezien? Nee, dat hoop ik niet. Nee, want dat nee, zou je dat niet echt vinden? Nee, dat zou niet moeten, nee. nee, nee want nee. u vindt reclame geen kunstvorm? Nee hoor, wij zijn een heel, uh, wij zijn, dat verhoudt zich ongeveer als uh, huisschilder tot uh, kunstschilder. Mm -hmm. Wij zijn huisschilders. en uh, Het is wel met verf en het is wel uh, nat... Uh, oh. maar uiteindelijk is het gewoon uh, een kleurtje. Maar ik heb nog nooit uh, een huisschilder, een Oscar, zien ontvangen... en uh, jullie reiken toch ah. een soort van Oscar uit, de Effie. Uh, stelt dat, dat voor, die Effie? Uh, ja, dat stelt wel wat voor. Dat, is, dat gaat over de meest uh, werkzame reclame. Het is ook F, F van effectiviteit. Mm -hmm. Dus het, het zou uh, effectief moeten zijn. En er zijn hele wijze mannen, die daar zich dan, en vrouwen trouwens, die zich daarover buigen en naar de campagnes kijken. En uh, zeggen we: dit werkt. Uh, als je daarvoor instuurt, moet je ook echt cijfers. Uh, uh, meegeven om aan te tonen dat het echt heeft gewerkt. Juist, dus daar zijn uh, een stuk of veertig inzendingen voor, geloof ik. Is voor die, ja. voor die mensen die in die zaal staan natuurlijk heel belangrijk. Maar ja. die zaal moet ook vol staan, want ja. dat is ook een belangrijk netwerkevenement. Ja. Zo ver begrijp ik het ook nog. Maar dan kost een entreekaartje voor zo'n evenement 500 ekies. 500 euro! <laughs> ja. ja. Dat is toch wel knap prijzig voor een avondje. <coughs> nou ja, kijk, degene die, die de kans maken op de prijzen, die moeten daar natuurlijk zijn. Dus dat is uh, snel verdiend. Nou ja, dat avondje dat kunnen de reclamemakers vanavond gaan meemaken. En dan kunnen ze tot de acht uur doorfeesten. Houdt u dat ook? Nee, ik denk het niet. Ik ben ook uh, uh, niet genomineerd, dus ik zal daar niet bij zijn. Maar we hebben heel veel prijzenfestivals in de reclame. Hè. Er is. Uh... Er zijn vier grote prijzen mm -hmm. uh, en die Effie is er maar één van en we hebben nog veel andere prijzen. Dus uh, als je er werk van maakt kun je uh, nou, elke maand wel ergens bij een pressenfestival zitten. Ja, we zitten vast aan het begin van die 24 uur, dus uh, ja. er staat nog veel te gebeuren. Uh, Zometeen praten we met u verder, uh, want ja, nu u toch in de studio bent wil ik u wel even aan de tand voelen over andere reclamezaken. En terwijl wij wachten op de eerste zonnestralen in het oosten... rollen de ochtendbladen van de persen. We nemen ze alvast met even met u door. Met onze actualiteitenredacteur Martijn Middel. Te beginnen met de Volkskrant. Want Nederland verdient aan de eurocrisis, zo schrijft de krant. Een historisch lage rente leverde onze regering de afgelopen drie jaar... een meevaller op van 7,5 miljard euro. Met de meevaller zijn de redding van ABN Amro, de gestegen begrotingstekorten en de noodlening voor Griekenland bijna helemaal gedekt. De rente is zo laag omdat in Nederland het beleggersvertrouwen hoger is dan in veel andere Eurolanden. Daardoor kan de regering tegen veel gunstiger tarieven lenen. In diezelfde krant een artikel over de Arabische lente die langzaam een Arabische winter lijkt te worden. In Cairo spreken al veel mensen van een keerpunt. Terwijl het leger werd geprezen vanwege de steun voor de volksbeweging die Mubarak deed aftreden, heeft de Militaire Raad na acht maanden nog steeds zijn macht niet overgedragen. Het leger lijkt steeds met hardere hand te regeren. Zo traden ordertroepen onlangs nog keihard op tegen een demonstratie van christelijke kopten. Het resultaat 25 doden en meer dan 300 gewonden. In Trouw een reportage vanuit een asielzoekerscentrum in Laren. Volgens de krant krijgen veel asielzoekers te weinig vitamine binnen. In Laren start men daarom met een project om te zorgen dat de bewoners hun kinderen in het vervolg meer groentes voorschotelen. Voor Elmira Rakmankulova uit Kirgizië is dat iets nieuws. We eten vooral veel vlees. Dat heb je nodig om de winter in Kirgizië te overleven. Al dus de vrouw. In spits tot slot een overzicht van de nieuwste modetrends. We gaan terug naar de jaren 60, want als je erbij wilt horen... dan komt je broek binnenkort maar tot maar tot je beginilijn. Grote modehuizen als Louis Vuitton, Chanel, Prada en Dolce Gabbana... lieten hun modellen in korter dan kort de catwalk betreden. Met één nadeel, door de naden van de korte broekjes... was bij sommige modellen een tweede achterwerk te zien. En zometeen bij Nu al wakker. Alles over kleine gemeenten, want medewerkers van die kleine gemeenten... komen vandaag bij elkaar. Nu eerst een vrouw die afgelopen zondag niet wilde optreden op een buitenpodium bij een evenement in Groningen, omdat het regende. Ik heb het over Glennis Grace en je wordt afscheid bij Nu Al wakken. Altijd bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allerglootste liefde, dat wist ik echt meteen.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 Grote kleine gemeenten, dat klinkt opmerkelijk, maar het is wel de titel van het vijfde congres wat vandaag wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Hoe kunnen kleine gemeentes nu het beste uit de verf komen? De kleine gemeentes krijgen vandaag advies en informatie over dienstverlening en het nieuwe werken. Toftis is directeur van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik vragen, waar woon je zelf? Ik woon in Roermond, een middelgrote stad. Dus dat is geen kleine gemeente? Nee, nee. Het is een middelgehoorde stad, 55.000 inwoners, ja. Hé, hey, waarom dit congres voor kleine gemeenten? Uh, er zijn de, de meeste gemeenten in ons land zijn uh, kleinere gemeenten die uh, uh, met ongelooflijk veel toewijding, of je daar nou burgemeester bent of wethouder of raadslid of gemeentesecretaris of ambtenaar, met heel veel toewijding zich inzetten, zich dienstbaar inzetten voor de samenleving en voor de burgers en de bedrijven in hun gemeente. En uh, ze hebben ook hun specifieke problemen, want ze kunnen vaak... Ja, niet op dezelfde schaal de dingen organiseren zoals grotere gemeenten dat kunnen. Uh, ze hebben ook vaak personeelsprobleem bij vacatures. Ja, is het wel aantrekkelijk voor jonge academici om te solliciteren uh, bij een kleinere gemeente? Ik groep altijd van hartstochtelijk van doe het vooral, doe het vooral, werk de eerste drie, vier jaar in je carrière bij een kleinere gemeente. Lekker overzichtelijk, uh, nabij aan mensen, nabij aan de opgave van alle dag. Uh, ze hebben ook vaak moeite om zeg maar, alle ICT-ontwikkelingen te volgen. Nou, staan en een heleboel decentralisaties voor de deur. Hè? Maar waarom, waarom hebben we zo'n moeite om bij te blijven met de ICT bijvoorbeeld? Nou, dat vereist vaak specifieke kennis. Je moet het goed blijven volgen. Van wat, wat, wat, wat, wat, wat kunnen we gebruiken, wat kunnen we niet gebruiken? Wat hebben we nodig om onze dienstverlening zeg maar, te ondersteunen? Hè? Want ICT is geen doel, maar een middel om zeg maar, je, je dienstverlening... de manier waarop je met je samenleving omgaat te ondersteunen. Ja, daar heb je specifieke know-how voor nodig en wij zijn er bijvoorbeeld als kwaliteitsinstituut als de gemeente voor om gemeenten te verzamelen en gemeenten te organiseren om zeg maar, de markt ja, beter te kunnen opdracht geven aan de markt van wat ze moeten ontwikkelen om, om ons werk ja, te vergemakkelijken. Of moeten de gemeentes gewoon nog groter worden? Nee, ik ben, op, ik, ben, ik ben geen direct voorstander van weer een grote schaal van herindeling en schaalvergroting. En, en, en het feit, kijk, burgers moeten zich ook kunnen blijven identificeren met hun gemeente En naarmate uh, gemeenten steeds verder worden heringedeeld... Je hebt nu gemeenten waar vaak al 26 kerkdorpen, zoals we dat noemen, uh, of dorpskernen uh, onderdeel van zijn... Uh, dat is lastig vaak besturen. Dan, dan krijg je andere concepten van zelfsturende gemeenschappen. Veel verantwoordelijkheid geven aan de, aan de samenleving. Maar de vraag is vaak: herkennen burgers zich nog in dan die nieuwe, wat grotere schaal van grote gemeenten? Uh, en ja, ik ben een heel sterk denker in de richting van mensen moeten zich blijven herkennen in de overheid. Want die overheid is van ons allemaal samen in een democratie. Vandaag is dus een congres over grote, kleine uh -huh. gemeentes. Wat voor informatie gaan jullie ze geven? Nou, ik, ga, ik ga heel erg stimulerend verhaal houden om juist de eigen identiteit te blijven zoeken. En de manier waarop dat ze zelf relatie kunnen blijven leggen met hun eigen lokale samenleving. Hoe moeten ze dat doen? Nou, door, door, ja, nou, door op zijn minst voortdurend zich de vraag te stellen, doe ik de goede dingen en doe ik het op een goede manier. Kun je van buiten naar binnen blijven denken? Wat heeft die lokale samenleving nodig? Waar zitten de vraagstukken? Waar zitten de problemen? Waar, waar we mee worstelen burgers? Wat voor een ambities hebben burgers? Wat voor een eigen verantwoordelijkheid kunnen ze nemen? Met welke initiatieven? Komt. Wordt daar te weinig over nagedacht dan in kleine gemeenten? Nee, gemeentes? Daar, daar, daar wordt best veel over nagedacht. Maar je ziet dat vaak de energie ook gaat zitten van uh, hoe organiseer ik het nou? Uh, hoe ziet mijn bedrijfsproces eruit? Uh, uh, uh, is mijn ICT nog wel aan geworden? Zeker de laatste maanden hè, met die, die genotenaffaire ja. afgelopen weekend met die, met die, met die uh, lekken in de, in de website. Zie je dat vooral kleinere gemeenten het vaak heel erg lastig vinden om, daar, om daarbij te blijven. Dus Want hebben bij... de expertise niet in huis natuurlijk? Nee, en wij ja. zeggen dus vaak vanuit het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeente, uh, van zoek je je, uh, je prestaties vooral in wat ik net zei, hè, relaties leggen met je eigen lokale mm -hmm. gemeenschappen van mensen, en zoek de samenwerking op de dingen die in alle gemeenten eigenlijk hetzelfde gebeuren, namelijk die zogenaamde back offices, dus het proces wat, wat, wat nodig is om zeg maar, aan de voorkant van je gemeentehuis, die samenleving goed te bedienen. En dat kun je op een veel grotere schaal, met veel meer kracht kun je dat organiseren. Nou, en, nou wij zijn vanuit het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeente heel sterk met gemeenten in gesprek... om gemeenten te ontzorgen, om de kracht te organiseren zoals dat allemaal een vraag heeft. Mm -hmm. uh, en wat dat gebeurt in 418 gemeenten gewoon op dezelfde manier. Maar kunnen die, gemeentes, is... uh, kunnen die gemeentes al die krachten dan wel een dag missen? Jawel, natuurlijk wel. Want dit soort, dit soort daken, dat is ook bedoeld om van elkaar te leren. Om met weer wat meer bagage terug te komen naar je eigen gemeentehuis. Uh, om met nog meer toewijdingen, met nog meer motivatie en met nog meer vernuft. Want daar gaat het ook om uh, weer uh, je in te zetten voor die lokale gemeenschappen. Maar die, gemeentes, die, grote, die kleine gemeentes moeten groot worden. Die worden positief in het licht gezet. En dat evenement vindt plaats in Utrecht. In Utrecht, in de jaarbeurs. Omdat dat gewoon de meest centrale plaats van ons land is. Nou, vooruit. Mooi, hè? Eh, zeker weten. Dank u wel, Tofties. Vandaag dus het congres voor grote kleine gemeenten. Succes! Graag gedaan. Prettige dag. Dank u wel, Dag. Dag. Hoe moeten we in 2030 omgaan met de energie om ons heen? Dat is de vraag die verschillende sprekers vandaag willen beantwoorden bij het Symposium Energie in 2030. Spreker Ad van Wijk geeft ons een voorproefje. Hij gaat spreken over hoe we efficiënter om kunnen gaan met elektriciteit. Meneer van Wijk, goedemorgen. Goedemorgen. We doen nu onze televisies uit in plaats van op stand bij. We halen stekkers uit het stopcontact. Is dat niet al efficiënter? Uh, dat is ook efficiënter. Maar dat is misschien toch uh, niet helemaal de weg uh, waar we uh, langs moeten ontwikkelen. Dat kan beter. Want? Hoe dan? Um, nou, ik ga vanmiddag uh, op dat congres uh, natuurlijk wat vertellen over uh, dat er eigenlijk helemaal geen energiecrisis is. en uh, Dat komt omdat we eigenlijk maar zeer inefficiënt met uh, energie omgaan. We gebruiken maar 2% uh, efficiënt en 98% gooien we eigenlijk gewoon weg. Uh, we hebben natuurlijk ook eigenlijk geen probleem met de, de voorraden, want we hebben één grote uh, energiebron en dat is de zon. Uh, die geeft ons in één uur meer energie dan dat we in de wereld in een jaar lang gebruiken. Dus wat is nou eigenlijk het probleem met die energie? Maar ja, dat zit natuurlijk in het feit dat die, uh, dat die energie van de zon, en dat is ook de afgeleide vormen van zon-energie, zijn wind, biomassa en waterkracht. Die hebben we natuurlijk wel overal. Hè. Het is de warmte die we hier hebben, de wind, die buiten waait, uh, Maar het is niet zo geconcentreerd als zo'n vat olie... wat je over de wereld heen kunt slepen. En daarom moeten we eigenlijk uh, heel anders na gaan denken... over die, uh, die energievoorziening. U zegt dat wij de... 98% inefficiënt gebruiken. Maar hoe zouden we het dan wel doen? Wat doen we verkeerd? Nou, laat ik een, een voorbeeld geven. Kijk, um, we hebben allemaal in huis een, een deurbel... En die deurbel die zit daar en die gebruikt eigenlijk altijd energie. Want die transformator die we in de meterkast hebben zitten... die staat altijd aan om te kijken naar iemand die op dat deurbelknopje drukt. Maar je moet heel veel vrienden hebben... wil je één uur per jaar dat deurbelknopje ingedrukt houden. En de rest van de tijd staat dat ding eigenlijk allemaal aan eh, om energie te gebruiken. Dus zeer inefficiënt. Want waarom staat dat ding nou aan? Nou, Als je daar naar kijkt, dan gebruiken we in een gemiddeld gezin 50 kilowattuur... ...voor die stroom uit die deurbel. Voor die deurbel. Nou, doe ik even een simpel sommetje. In de EU hebben we 200 miljoen deurbellen... ...maar 50 kilowattuur. 10 miljard kilowattuur gebruiken we eigenlijk... ...voor die stroom voor onze deurbellen. Dat zijn twee grote kolencentrales van 600 megawatt die de hele dag aanstaan... ...om de stroom voor onze deurbellen... ...die we eigenlijk verspillen... Mm -hmm. te, ...te produceren. Nou, kan dat nou anders? Uh, nou, kunnen we, je kan klassiek duurzaam denken. Dan zou je zeggen, van, nou, ik zet een groot zonnepaneel op het, uh, op het dak van mijn huis. En dan produceer ik die 50 Maar euro's. een zonnepaneel kost toch ook ontzettend veel geld? Dat kost heel veel geld. Dus zo moeten we dat ook niet oplossen. Want als we een heel klein zonnepaneeltje van de, de grote van je nagel... Zeg maar zeggen, op die deurbel plakken, dan produceert hij een klein beetje stroom. Dat sla je op in een uh, condensator. En uh, pas op het moment dat je belt schakel je die transformator aan. Zo'n zonnecelletje produceert dus niet die 50 kilowattuur, maar die bespaart hem. Ja, maar meneer Van Wijk, me dat klinkt allemaal echt hartstikke makkelijk. Waarom is dit dan nog niet ingevoerd? Het klinkt zo eenvoudig als u het zegt. Ja, ja. Dat komt omdat wij eh, gewend zijn om heel anders te denken over die energie. Die energie die komt altijd uit dat stopcontact, of eh, door de meter heen... of die komt uit die tank van de, de, de benzinepomp... We zijn niet gewend om eigenlijk te kijken van... hé, hey, wat hebben we en hoe gaan we daarmee om en hoe denken we erover? Mm -hmm. Ik bedoel, dat geldt voor verlichting, dat geldt voor het rijden in je auto. Ook, uh, dat geldt eigenlijk voor alle processen. En dat is eigenlijk ook de moeilijkste uh, wat we moeten doen. Kijk, technologisch is dit ook op te lossen. Mm -hmm. He, alleen, uh, als wij daar... Uh, uh, we, zijn, uh, we hebben al onze apparatuur nooit uh, ontwikkeld met van... hé, hey, hoe gaan we met energie om... Um, nou, er zijn talloze voorbeelden. Geef ik, als we 15 jaar geleden hebben het waterbed ingevoerd... 20 jaar geleden. Nou, mm -hmm. Dat was een ongeïsoleerde zak uh, met, uh, met water. Nou, dat, en daar gebruikten we 1500 kilowattuur uh, elektriciteit voor. En wat gebeurde er? En dat, je slaapkamer werd warm. Je moest eigenlijk weer een airco in je slaapkamer neerzetten... om al die warmte weg te koelen. En als je daar een beetje piepschuim in gooide dan kon je dat vooral reduceren tot 100, 200 kilowattuur. En dat is nu gebeurd, mm -hmm. laten we dat ook zo zeggen. Maar dat dit zo op de markt kan komen, dat komt gewoon omdat niemand heeft nagedacht... en nog steeds eigenlijk niet, ah. over het energieverbruik van apparaten en hoe we dat beter kunnen doen. Daar gaan jullie vandaag op het symposium Energie in 2030 vast uitkomen. Dat hoop ik in ieder geval. Bedankt Ad van Wijk en succes vandaag in Den Haag. Ja, dankjewel. Goeiedag. En als, als ik dit dan dus uh, hoor, hè, dan moet ik eigenlijk meteen aan die reclame denken. Aan die reclame over die eurootjes en de, en, de, en de aarde. Ken dat niet? Dat is, de, dat is die man met dat busje voor een energiemaatschappij. En die heeft dan een uh, megafoon op zijn dak staan. En die zegt dan, nee, dat is voor de eurotjes. En ik, ik vond zelfs dat meneer Van Wijk qua stemmer een beetje op lijkt. Uh, dat is toch een hele goede reclame geweest. Uh, dat zou je toch in principe zeggen, meneer Hans van Dijk. Uh, um, ja, nee, dat is ontzettend leuk reclame. Want je nou, probeert iedere keer twee dingen te doen. Dat doen we vaak in reclame. Dus je probeert te zeggen dat het goed is voor, mm -hmm. uh, voor, voor de wereld. En we ook te, maar we denken dan ook altijd... Ja, maar je moet er wel bij zeggen dat mensen daar ook uh, voordeel aan hebben. Dus daarom hebben ze ook die twee uh, mensen uh, in die auto zitten. Ja, van, dat is zo. goed en kwaad eigenlijk. Ja, he, in dat geval. Okay, nee, het is, is allemaal twee soorten goed, is het. Want wij hebben u vandaag hier als studiogast, want het is vandaag 24 uur van de reclame. Dat gaat plaatsvinden in Amsterdam. Daarom bent u bij ons gast. Ik wilde dit, heel even, wilde dit heel even bij u neerleggen. En in 2007, en dat is u, daarom bent u een autoriteit, schreef u een boek eh, over reclame maken. Zepklare klare blokken. Wat was voor u toen de aanleiding om dit boek te schrijven? Nou, die aanleiding is vrij simpel. Ik, heb, uh, ik ben zelf wat ouder en ik heb allemaal jonge mensen in, uh, in mijn bureau werken. En die begrijpen niet zoveel van reclame. Want het is, een, het is niet echt een heel groot vak, maar je moet er wel iets van weten. En, je, en die, uh, het is voor die mensen ontzettend moeilijk om dat op te pikken. Je moet het een tijdje doen voordat je het gaat begrijpen. En ik dacht, hoe kan ik dat nou eens versnellen? Dus uh, laat ik maar een boek voor ze maken. Kunnen we gelijk het grootste geheim van het reclame maken op tafel gooien? Nou, het is, het is niet één groot geheim. Het zijn uh, allemaal hele kleine geheimtjes. En eigenlijk zijn ze ook niet zo geheim. Maar het is iets wat je een tijdje moet doen... voordat je het een beetje door hebt van hoe dat proces werkt. Waar je wel iets uh, bijzonders kunt maken en waar niet. En hoe dat dan werkt en hoe je met die klanten moet omgaan. Want daar zitten we natuurlijk ook mee. Die klanten betalen het uiteindelijk. De opdrachtgevers, de merken. Die betalen voor uh, reclame. Die betalen het bureau wat dat maakt. Dus daar moet je allemaal een soort handigheid in krijgen... om dat... Uh, te kunnen. En uw boek werd uh, vorige week opeens ontzettend actueel. U schreef namelijk toen al over het overlijden van Apple-voorman Steve Jobs. Weet u nog wat u schreef? Ja, dat ging over uh, mensmerken. Dat, dat er merken zijn die, die helemaal opgehangen zijn in één mens. En uh, Apple is zo'n merk. En ik had gezegd, uh, geloof ik, uh, het is op het graf van Fritz Philips nog niet, zo, uh, nog niet zo druk als van Jim Morrison. Maar als uh, Steve Jobs doodgaat, dan weet ik het zo net nog niet. Dus, dus u heeft wel behoorlijk gelijk gekregen, zouden we kunnen zeggen. Want, ja, op, want dat was ook zeiden, niet zo... Nou, het was toch heel, hartstikke veel aandacht. De hele aflevering van De Wereld draait door hier in ja, Nederland. Alle, alle voorpagina's van de krant de dag daarna. Ja, ja, ja, ja, ja. Grote pagina's ja. vol met Steve Jobs. Op Twitter ja. alleen maar I said stond er. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, maar dat was ook natuurlijk een bijzonder mens. En, uh, alleen gaat voor Apple... Uh, gaan wetten op die voor de rest allemaal niet opgaan. Dat is het grappige. Iedereen, alle merken willen graag Apple zijn. Alle merken willen graag dat consumenten... Uh, zeg maar, uh, uh, handen zitten te wachten op nieuwe producten. Uh, maar dat geldt alleen voor Apple en dat geldt niet voor die anderen. Uh, maar Apple is een, een, een meestelijk bedrijf en een meestelijk merk. Uh, maar heel, heel atypisch. U introduceert in het boek ook een aantal termen. BNQ bijvoorbeeld. Vond ik een grappige term. Uh, dat zal bij onze luisteraars niet allemaal bekend zijn. Wat is dat, BNQ? Nou, dat was een soort uh, grappige, serieuze poging om uh, bekendheid in geld uit te drukken. Uh, we, vragen, we willen ook in de reclame graag bekende Nederlanders. De hele media-industrie draait om. Wat, wat, wat Nederlanders. betekent het, BNQ? De bekende Nederlanders quotient. Dus hoeveel, hoeveel mag je vragen aan een reclamebureau uh, als je daaraan mee gaat doen? Dus als je bekend in Nederlander bent, dan uh, is altijd de vraag van... wat moet ik daar nou voor vragen? Wat, en, en wat zouden ze mij nou willen betalen? Dus daar had ik een soort formule voor bedacht. En dat gaat in principe over je eigen bekendheid. Wat is jouw eigen merkbekendheid? Dus als 30% van de Nederlanders jou kent, dan beginnen we met het getal 30. En dat vermenigvuldigen we dan met een soort standaardbedrag. En dat is, uh, ik geloof, 2500 piek. Uh, dus dan krijg je 30 keer 2500 piek. En wat is nu uw eigen BNQ? N uh, nul, denk ik, ongeveer. Nou, misschien na, als u nog even blijft zitten op Radio 1... dan stijgt uw BNQ wellicht <laughs> nog verder. Hans van Dijk, reclamemaker. Zometeen praten we met u over de irritaties die reclame met zich meebrengt. Ons land ontwaakt op dit moment. Nederland stapt zo onder de douche en gaat dan ontbijten. Wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vandaag wordt de Storymans prijs voor de beste cameraman uitgereikt. De jury met onder andere Ad van Liemte en Marger van Praag... maakt vanmiddag bekend wie van de 15 genomineerde cameramannen er met de prijs van doorgaat. Verslaggever Pieter van der Kruk ontbijt vanochtend met initiatiefnemer en jurylid Peter van der Maat. Vanochtend geen ontbijt met, uh, met bier of met kapsalon... maar gewoon lekker met een croissantje en een, uh, en een keizerbroodje en een uh, pak melk. Uh, ontbijt u vaker zo? Ja, dat is eigenlijk wel de standaarduitrusting om de dag te beginnen. Nou, het is vandaag een bijzondere dag. De Stan Storiemans prijs wordt uitgereikt. Is het ook een feestelijke dag? Mm, nou, het is een dag met twee kanten. We herdenken natuurlijk met de prijs Stan Storimans Die drie jaar geleden in 2008 om het leven is gekomen in Georgië. Toen hij daar aan het werk was voor RTL 4. Maar we denken ook aan... De cameramensen die al dat werk wat wij iedere dag op televisie in nieuws en actualiteiten zien... die mensen zetten we vandaag eens even extra in het zonnetje. Dus dat is eigenlijk de vrolijke kant ervan, maar wel in herinnering aan Stan. En de prijs is in 2009 en 2010 ook al uitgereikt. Wat was 2011 voor jaar voor cameramensen of journalisten? Nou, ik denk dat het eigenlijk wel een doorsneerjaar was. Maar als je kijkt naar de inzendingen, dat zijn er 15, vier daarvan... Die hebben betrekking op de Arabische Lente. En ik denk dat die, dat die Arabische Lente toch eigenlijk wel dat jaar gekenmerkt heeft. En wat mooi is, is dat, daar dus, dat wij beeld van eigen mensen daar vandaan hebben gekregen. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat dan ja, alles wat je op televisie zag gefilmd was door... Cameramensen van agentschappen, uh, maar nee, nu zijn er dus uh, cameraploegen echt uh, van begin tot het eind bij geweest en die hebben ons van dag tot dag verslag gedaan en dat hebben we hele mooie reportages. Ik kan me voorstellen dat dat hele bijzondere momenten zijn, eh, omdat je die euforie van die massa en het gevoel van hier, is daadwerkelijk, hier wordt daadwerkelijk historie geschreven, ja, dat is heel bijzonder om dat mee te maken, maar er hoeft natuurlijk maar iets te gebeuren eh, of het gaat, eh, het gaat mis, er zijn eh, ja, ook heel veel doden bij eh, gevallen, eh, een van de reportages, daar zie je eh, dat er eh, met traangas wordt eh, geschoten, eh, verslaggevers, redacteuren, uh, ja, de tranen stromen op, over hun wangen. Maar die cameraman die draait door. Dus uh, ja, het, het, het kan helemaal verkeren. Het hangt af van wat er op zo'n dag gebeurt. En is de prijs een, een beloning voor moed of voor techniek? Voor een combinatie van van alles. Niet, niet, niet zuiver voor moed. Want uh, ja, dan krijg je kamikazewerk. Daar zijn wij niet in geïnteresseerd. Het is voor techniek, voor goede beelden. Maar het gaat ook om creativiteit. Het gaat ook om vakmanschap. Het gaat om een mengeling van uh, al dat soort uh, componenten en weet je, het, uh, het moet toch in wel in, in, in de lijn zijn van de wijze waarop uh, Stan werkte, die stond er, die draaide door, die was er op momenten dat het ertoe uh, deed en die verzaagde niet, dat is iets wat we natuurlijk ook graag bij een cameraman uh, zien uh, en gelijktijdig leverde die beelden van hoge kwaliteit af en durfde die ook nog wel eens een ander standpunt in te nemen en niet met de grote massacameramensen mee te gaan, dus combinatie van dat alles. Ik sprak in de voorbereiding op deze reportage Marge van Praag en die zei dat jullie er eigenlijk vrij snel uit waren. Klopt dat? Er is een unanieme beslissing. Dus dat is met vier juryleden is dat best eenvoudig of best mooi. Maar het was dringen aan de top. Nummer drie... Uh, goede kwaliteit, nummer 1 en 2. Dat is echt, uh, ja, hoe zeg je dat, met een, een haarlengte, neuslengte uh, verschil. Is dat voor nummer 1 uh, uiteindelijk uh, geworden? Ja, wie dat was, dat uh, vanmiddag half vijf, maken we dat uh, bekend. Nou, voordat we dat gaan doen, uh, kunt u eerst uh, genieten ja. van uw bijtje. Ik zal nog even wat melk inzetten. Een beetje melk. Ja. Lekker kristandje heb ik meegenomen. beetje jam. Eet smakelijk en een hele fijne dag. Dankjewel. Dat was WNL-verslaggever Pieter van der Kruk aan het ontbijt... met Peter van der Maat, initiatiefnemer en jurylid... van de Stan Storiemansprijs voor de beste cameraman. Het is twee minuten over half zes. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En het is tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met onze actualiteitenredacteur Martijn Middel. Israël en Hamas zijn het eindelijk eens over de vrijlating van de Israëlische militair Gilad Shalit die ruim vijf jaar geleden gevangen werd genomen. Het Israëlische kabinet stemde vannacht na een urenlang debat in met het akkoord. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu komt Shalit binnen enkele dagen naar huis. Voor de tweede keer in korte tijd is er een schokkende foto... van een overleden Michael Jackson in de rechtszaal getoond. Op de afbeeldingen ligt het levenloze lichaam van de king of pop... op een tafel klaar voor autopsie. De zanger is op de foto volledig naakt... en er zijn wonden op zijn lichaam te zien. En het beursnieuws, de Nikkei is geopend in de rode cijfers. In Tokio staat een verlies van een kleine 0,7 op de borden. En ook Hongkong staat op een licht verlies op dit moment zo'n 0,2 En tot zover het Nieuwsminuutje. Met onze actualiteitenredacteur Martijn Middel, dank je wel. En het is woensdagochtend, 12 oktober. En wat wilt u weten over de dag die net starts? Precies, wat doet het weer vandaag? En voor het laatste weerbericht bellen we met onze weerman Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Heb je de barometer en de thermometer al in de aanslag? Ja, inderdaad. En die zullen de komende uren ook zeker wel nodig zijn. Want er trekt een flink regengebied over. Dat zal eigenlijk vandaag een beetje het weerbeeld zijn. En uh, ja, compleet vandaag nog herfst, inderdaad. Een herfstige dag. En, en de komende dagen, hoe ziet het eruit? Ja, de komende dagen. Er lijkt toch wel een verbetering op gang te komen. Vandaar ik het ook had over die barometer. Dan gaat het heel snel. Want dan, dan kun je ook wel merken, inderdaad. En uh, ja, vandaag gewoon nog niet. Maar morgen dan zien we toch duidelijk wel een verbetering op gang komen. Met dan een maximumtemperatuur van 14 graden, wat niet echt hoog is. Maar de zon die komt er steeds meer tevoorschijn. En in het weekend kunnen we zelfs wel eens een, uh, een heel mooi weekend gaan beleven. Al wel niet te warm, maar de zon die zal toch wel zeker mee gaan doen. Is dit nu normaal voor deze tijd van het jaar, van oktober, om 14 graden? Ja, 14 graden, dat ligt toch wel rond of iets uh, onder het gemiddelde... Maar uh, we, we bevinden ons nou eenmaal in de herfst en dan stijgt de temperatuur niet zo heel erg uh, gauw meer uh, tot boven de 20 graden. Dus uh, ja, het is wel normaal voor deze tijd van het jaar, ja. Nou, maar die temperatuur kan mij eerlijk gezegd gestolen worden. Ik ben gisteren echt volledig nat geregend over drie minuten fietsen vanaf de Albert Heijn. Gaat dat vandaag gebeuren? Ik denk het wel. Ja, de, de regen waar we vandaag mee te maken hebben... dat zal ook weer van die hele fijne regen zijn. Dus uh, het zal echt een soort van, uh, ja, douchegevoel zijn. Weet je wat, het gaat heel snel inderdaad. Oh. Dus je wordt er heel snel nat van. Dus helaas. Nou ja. Vanda vandaag nog en dan morgen gewoon weer uh, mooie droge periodes. En uh, dat zal dan tijdelijk zijn. Toch bedankt dan. Ondanks het slechte, het, goed, het slechte nieuws. Misschien morgen beter. WNL's Weerman Stijn van Antwerpen met het laatste weerbericht. Zometeen vanaf 8 uur begint in Amsterdam de 24 uur van de reclame. Hans van Dijk ademt iedere dag 24 uur reclame en is vandaag bij ons in de studio. Vertel eens Hans, waarom koos je voor reclame? Uh, nou, dat is ook niet iets gek genoeg, niet iets waar je voor kiest. Dan rol je een beetje in, dan je, je ontdekt dat het bestaat... en dan ontdek je dat je er een soort uh, talent bijna voor hebt. En dan denk je, nou, dat is leuk en dan, uh, op een gegeven moment... Uh... B uh, doe je dat een tijdje en dan blijf je erin te zitten. En hoe heb jij dat van jezelf ontdekt? Uh, ik, ik wilde iets schrijven. Dus ik ben uh, tekstschrijver geworden. En ik zat ergens achter een... Uh, ik werd uh, door een baas achter een schrijfmachine gezet. En die zei... Uh, uh, dat is goed. Doe dat. Uh, ga maar eens even dit stukje overtikken. Maar dan iets beter. Uh, en dat is kennelijk gelukt. Zo gepassioneerd. Terwijl de meeste luisteraars bij het woord reclame... toch aan iets irritants zullen denken. Ja, daar hebben ze groot gelijk in ook, vind ik. Ja. Yeah. Dat had ik nou van u niet verwacht. Ja, nee, maar dat is ook. Ik heb, uh, wij zijn een irritante bedrijfstak. Uh, maar er is niemand verantwoordelijk voor de bedrijfstak als geheel. Dus iedereen probeert het op zich goed te doen. Alleen als al die commercials uh, bij elkaar in één blok zitten. en, het, en je zit toevallig bij een bekeken programma bij de commerciële omroep. die daarvan moet leven. Uh -huh. uh, ja, dan krijg je ontzettend veel reclame voor je kiezen elk kwartier. Uh, en daar, uh, dat zou. Uh, we zouden allemaal willen dat het anders kon, maar dat, we weten niet hoe. Nou, maar dat is zeg maar waar de normale consument zich aan ergert. Maar ja. u als reclamemaker zult zich misschien ook wel eens ergeren over een bepaalde manier van handelen. Um, wat is uw grootste irritatie zelf? Uh, mijn grootste irritatie is wat in de reclame heet de call to action. En dat is dat we, uh, dus we, we, we, we eindigen altijd de reclame met ga nu naar de winkel. Uh, en dat zetten we er niet... Ja, precies. Of, of uh, koop nu of ga nu naar huppetepuntnl. Uh, en dat zetten we er dan in als een soort gebied onderwijs. En dat zetten we er niet in voor de consument. Want er is nog nooit één consument naar de winkel gegaan... omdat <laughs> iemand dat zei op de radio. Maar dat zetten we erin voor elkaar, voor de klant. Want die denkt van, ah, kijk, er staat in, ga nu naar de winkel. Dus dan zullen de mensen wel naar de winkel gaan. Dat gebeurt allemaal niet, maar dat... Je probeert een illusie te creëren, bedoel je? Ja, ja het, is een, het is een illusie in het vak dat, we dat, dat dat helpt... en dat je dat op die manier zou moeten doen. En wat maakt de reclame nu goed? Wat zijn goede eigenschappen? Uh, in het algemeen is dat uh, het, het moet kloppen. Een beetje. Het moet kloppen bij het soort product wat je, wat je aanprijst. Uh, als je, en dat is iedere keer verschil natuurlijk. Als je het over shampoo hebt, heb je het over heel iets anders... dan over uh, uh, boeken of auto's of uh, noem eens wat... Uh, dat is één ding. En uh, het tweede ding is wat de meeste reclamemakers... De, de mensen die het bedenken, die willen ook graag... dat het een soort van leuk is of een soort van aangenaam en... Uh... Uh, dat mensen zich er niet aan storen. Het is heel raar natuurlijk dat je populair wilt worden uh, als, als merk... en dat je onderhand dingen doet waar mensen zich aan ergeren. Nu weet ik dat uh, Ari Komen vorig jaar met zijn reclame van de mediamarkt... de lode leeuw won, oftewel de slechtste reclame ooit. Ja. Waarin hij zegt, nou, je mag eigenlijk geen reclame maken op Radio 1... maar iedereen kent het spotje vast wel dat hij ontzettend veel reclame maakt voor die winkel. Wat vindt u zelf van die reclame? Ja, dat is ook een beetje mislukt. Denk ik. Ik denk dat het idee op papier nog wel aardig was uh, van de staat. Iemand uh, die, die, die heeft een soort uh, grappige uh, stand-up comedy over uh, onze producten. Dat is misschien best een leuk idee. En dan gaan we vervolgens zoeken naar wie wil dat doen. En de leukste die doet dat natuurlijk net niet. Uh, of wat geven geven of te weinig geld voor. Of, uh, maar die, of die weigert het gewoon. En dan eindigen we met iemand die misschien net niet leuk genoeg is. En dan wordt het geschreven en dan komt de klant erbij. En dan gaan we er ons allemaal mee bemoeien. En dan moet die jongen uiteindelijk teksten uitspreken die helemaal niet leuk zijn. Nou worden de consumenten steeds kritischer. Uh, hoe beïnvloedt reclame tegenwoordig nog consumentengedrag? Ja, op allerlei manieren. We proberen natuurlijk uh, consumenten uh, tot uh, positieve uh, gevoelens over onze merken uh, te stemmen. En dat doen we op allerlei manieren. Dat, dat is al lang niet meer alleen tv of radio. Dat is, uh, het is ook bijna niet meer uh, in print, zoals het heet, in de krant. Uh, maar het is heel veel internet, veel uh, Twitter, veel uh, Facebook, uh, dat soort dingen. Buiten reclame... Uh, en we proberen, dat, uh, we proberen die consumenten op allerlei manieren te omzingelen met uh, reclame. Maar je hoort er zoveel verschillende verhalen over. Er zijn zoveel verschillende filosofieën dat ik het eigenlijk gewoon een beetje kwijt ben. Uh, zo las ik bijvoorbeeld dat Apple afgelopen jaar in Nederland maar 267.000 euro uitgaf van reclame. Het minst van alle elektronica merken. Maar ze verkochten het toch wel aardig, is het niet? Ja, dat is absoluut waar. Nou, ik heb, ik heb even gezocht wat ze dan in, in Amerika uitgaven. En dat mm -hmm. is 420 miljoen. En daar is het echt een grote adverteerder, Apple. Maar in uh, Nederland niet? Nee, maar in Nederland hoeft dat niet. Want dat is ook natuurlijk internet. Uh, al, die, al die mensen die, die computers kopen of die spulletjes kopen, elektronica kopen. die oriënteren zich op internet. En daar uh, vind je dat Apple wel terug. Bovendien, mm -hmm. Apple is niet zozeer een merk, maar eigenlijk een kerk. Ja. Met een hoop gelovigen en mensen die dat uh, heel trouw kopen. En dat tot nu toe maakt dat merk het ook steeds waar. Maar je ziet dat ze het een beetje lastig krijgen... op het moment dat het geen iPhone 5 is, maar een 4GS. En dat we denken van, ja, is dat nou wel zo'n nieuwer, beter ding? Is dat dan wel een beetje wat we van ze gewend zijn? Ja, dat was geen goede reclame voor ze vorige week. Nee, maar dat was dus ook geen reclame. Dat gaat gewoon veel meer over de producten. En dat is een beetje wat er aan de hand is op de, in de wereld op het ogenblik. Dat het steeds meer gaat over de producten zelf. En de schijn daaromheen, uh, en de illusies daaromheen, uh, dan over de reclame. Vroeger was dat, hadden we het veel meer over reclame, over merken. En tegenwoordig kijken we er dwars doorheen. Dat is ook een invloed van internet. Ja, en van dit soort gesprekken natuurlijk, want we krijgen een trucje door. Ja, dat is zo ingewikkeld is, dat allemaal niet hoor. We gaan het er zo meteen nog verder over hebben. Uh, Hans van Dijk blijft nog even bij ons in de studio. Maar nu eerst een overzichtje van de tijdschriften. Want het is woensdag en dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. In Vrij Nederland een vermakelijk dubbel interview. Voor het eerst gaven cabaretiers André van Duinen... en Freek de Jonge een gezamenlijk interview. De heren spreken uitgebreid over goede Twitters en over elkaars publiek. Jammer dat jouw publiek geen kranten leest, sneert de Jonge... Gelukkig wensen ze elkaar ook veel goeds toe. Zo zou Vreek de Jonge het ontroerend vinden om André van Duin in de huid van Johnny Krijkamp senior te zien kruipen. En we hebben er weer een: een PvdA-kopstuk dat kritiek levert op de eigen leider Job Cohen. Dit keer is het de gevierde Tilburgse wethouder Jan Hamming. De Haagse sociaaldemocraten willen te veel terug naar vroeger. Hamming vindt dat het tijd is voor modernisering. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de fractie soms tegen goede maatregelen van het kabinet Rutte stemt. Volgens de PvdA-bestuurder lijkt de fractie in Den Haag verlamd. Op de cover van HP De Tijd bereikt een vrolijke foto van good old Arjan Ederveen. De theatermaker en acteur staat voor het eerst alleen op de planken. Zijn one-man show is ouderwets Ederveen, volgens het blad. Het is absurdistisch, een tikkeltje over de grens en toch relevant. In het interview spreekt Ederveen openhartig over relaties, ouder worden en over het theater. Verder in HP een verhaal over Klingendaal. Zodra er ergens in het Midden-Oosten iets gebeurt... wordt door alle media de deskundigen van dit instituut erbij gehaald. Het nette Klingendaal heeft een ijzersterk imago. Maar is dit wel terecht? HP zocht het uit, ook in het blad, een interview met de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer. Op de cover van de nieuwe revue prijkt de foto van de koning van de Eter. Helaas, dat ben jij niet, Diederik. Het is Edwin Evers. De revue vroeg aan 15 radiomakers een top 5 te maken. En Evers haalde met gemak de eerste plaats. Volgens collega Michiel Veenstra is hij de koning. En Erik Zwart constateert dat Evers door zijn humor het hele radiogebeuren naar een hoger plan heeft getild. Via een facebook poll kon het hele publiek ook meestemmen. En Patrick de, DJ Kikken kreeg de meeste van de 600 stemmen. U heeft het ongetwijfeld gezien, Ivo Nieuwe improviseerde een lofzang aan zichzelf... in het TV-programma Pauw en Witteman. De trotspresentator vertelde honderd uit hoe hij een grote jongen was geworden... door op te treden in het carré van Parijs. En dat de Fransozen dol op hem waren, omdat hij hun taal zo goed beheerste. In nieuwe revue reageerden zijn ontdekkers en zijn fans. Maar ook een Franse recensent. Die vindt Ivo nog geen grote jongen. Niemand kent Ivo. Waarom zou ik dan aandacht aan hem schenken? Bea Tjeetsma woont al 18 jaar in Frankrijk en zat in de zaal. Helaas heb ik niets nieuws over Montan geleerd... Ik vond dat het overkwam, alsof nieuwe, nieuwe vooral zijn van zichzelf genoot... en van wat hij deed. Tot zover de weekbladen. Het is kwart voor zes. Straks hoort u alles over het debat van de Republikeinen... dat zojuist is afgelopen in de Verenigde Staten. Maar we gaan eerst terug naar Nederland... want vandaag wordt uit vijf Nederlandse steden de meest gastvrije gekozen. Dat gebeurt op basis van een enquête die gehouden is onder bezoekers van de stad. De genomineerden zijn hetzelfde als vorig jaar. Nijmegen, Breda, Denha, Den Bosch, Maastricht... En dus als opvallende nieuwko nieuwkomer dat wel Utrecht. En dat terwijl het stationsgebied één grote bouwput is. Michiel van der Schaaf is toerismemanager bij de VVV in Utrecht. Goedemorgen meneer van der Schaaf. Goedemorgen. Hoe kan het dat Utrecht is genomineerd terwijl de toegang, toegang van de stad op iedere plek zo'n puin is? Ja, zou je eigenlijk moeten vragen aan uh, mensen die ons uh, genomineerd hebben... Uh -huh. um, en want het is een, uh, de nominaties zijn naar voren gekomen uit publieksonderzoek. En 8000 mensen hebben aangegeven dat Utrecht dus een van die uh, gastvrije steden is. Maar die bouwpunt, dat is toch een doorn in het oog voor toeristen? Ja, je kan het op verschillende manieren uh, benaderen. Uh, uh, natuurlijk is het zo dat ook Utrecht werkt aan zijn uh, toekomst... Uh, en natuurlijk is het ook zo dat we, uh, ondanks die bouwwerkzaamheden, en die voor sommige mensen natuurlijk heel lastig zijn, voor andere mensen ook juist weer een uh, uitdaging om in de toekomst de stad mooier te maken, proberen daar natuurlijk zo goed mogelijk mee om te gaan. En ja, ik zie deze nominatie in ieder geval als een teken dat dat ook lukt. Om die mensen duidelijk te maken, de mensen die in onze stad komen, duidelijk te maken waar ze wel naartoe moeten. Ja, ik begrijp dat u er niet verantwoordelijk voor bent, maar hoog Hoogkaterijnen is ook eens uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland. Ja, nou, Hoogkaterijnen is natuurlijk niet de hele Utrechtse binnenstad, hè? Uh, Utrechtse binnenstad is denk ik een heel goede combinatie van uh, he, ontzettend Hollands. He, een, een zeer Hollandse stad met een groot um, uh, contingent en hele mooie um, oude uh, gebouwen. En dat combineren we natuurlijk met, met moderne architectuur. En als je Utrecht vergelijkt met een hoop andere steden... dan is de stad, je zou kunnen zeggen, de stad is Hollands dan Hollands. Historische stad. Een combinatie van uh, oud en nieuw. He, waar iedereen dan natuurlijk een mening over heeft. Maar je zou kunnen zeggen, ik denk dat Utrecht... als Ander. Een stad is die gastvrij, schoon en veilig is. En ja, zo zou je het ook kunnen bekijken. Er zijn natuurlijk meer historische Hollandse steden die gastvrij zijn. Wat, wat maakt Utrecht nu echt, echt uitzonderlijk? Ja, de, de combinatie zit denk ik toch in het, in het, uh, het compacte centrum. Hè? Uh, goed bereikbaar, van alle kanten goed bereikbaar. En ja, er wordt gebouwd aan de, aan de toegang van de stad. Dus dat is niet altijd optimaal. Aan de andere kant, de stad is natuurlijk van, heel, van heleboel kanten goed bereikbaar. Zowel met openbaar vervoer als met uh, het verkeer. En ja, dat maakt Utrecht denk ik anders dan andere steden. Dus de bereikbaarheid. En dan maakt het niet uit inderdaad dat er hier en daar een lelijke neudeflat tussen staat bijvoorbeeld. Nee, ja, goed, ja, de Neulenflat is ook niet de hele binnenstad. Het mooie, is van, het mooie van de Neulenflat is dat je kan dat zien als in, een stuk industrieel erfgoed... wat, uh, en wat, van een, wat een bepaalde periode vertegenwoordigt. Um, en je kan het zien als een gebouw wat mensen niet zo mooi vinden. Dus ja, daar hebben we zoveel hoop en zoveel zin in. En wat doen jullie ervoor om, uh, ondanks nou ja, de nou ja, minpunten die we nu uitgebreid benoemd hebben... toch een gasvrije stad te zijn? We proberen natuurlijk de mensen die een belang hebben bij de stad... en die enthousiast zijn over de stad... dat zijn ondernemers op toeristisch vlak bijvoorbeeld... maar ook winkeliers, horeca... Uh, die proberen het zo goed mogelijk te binden en zo goed mogelijk ambassadeur te laten zijn van die stad. Het mooie is overigens dat wij uh, als Toerisme Utrecht... zijn we eigenlijk begin dit jaar pas begonnen met het, uh, uh, het binden van die partners... en het, het zoeken van een nieuwe opzet. Toerisme Utrecht bestaat pas uh, sinds uh, begin dit jaar. En ik zie het zelf dan ook vooral als een, als een hele mooie uh, onderstreping van het feit dat Utrecht echt op de goede weg is. Want het is best bijzonder dat een grote stad uh, uh, ja, tussen dit rijtje staat... En wat dat betreft zien we deze nominatie echt ook al als een hoofdprijs. Uh, nou, de stad is dus goed op weg. Vandaag wordt bekend welke stad de titel meest gastvrije stad van Nederland krijgt. Michiel van der Schaven van de VVV Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. Ah, dat is een goede reclame man. Uh, omdat vanaf uh, 8 uur de 24 uur van de reclame aan de gang is... bespreken we in de studio hier bij Nu al wakker vanmorgen met Hans van Dijk. Hij bedacht legendarische slagzinnen, werkte al jaren in de top van de reclamewereld... en bracht in 2007 een boek uit over zijn vakgebied. Hoe bent u eigenlijk begonnen, meneer van Dijk? Uh, ik zat op een kantoortje en had ontdekt dat er, uh, dat er zoiets als reclame bestond. En toen heb ik gevraagd of ik naar de reclameafdeling mocht. En toen uh, zat daar een ontzettend aardige man en die zei... ik heb hier een rondschrijven voor de vertegenwoordigers. In Ginse kast liggen plakletters. Kun je daar eens even een uh, mooi dingetje van maken? En toen heb ik dat gemaakt met mijn tongen tussen mijn tanden, zo'n uh, afgevreven. En toen zei hij, ja, dat gaat je dus niet lukken, dat wordt het niet. Heb ik hier nog een foldertje, uh, wil je daar de tekstjes van schrijven? Daar staat de schrijfmachine en dat heb ik toen gedaan. En toen zei hij, uh, ja, dat is ook niet veel zoeps, maar er staan een paar aardige comma's in. Laat die staan en doe de rest nog eens over. En toen mocht ik het overdoen en het gaandeweg ben ik het uh, beter gaan doen. Dus... Wanneer was dat? Ja, dat is van voor de jaartelling was dat al. <laughs> nee, nee, maar even, even serieus. Welke Ik denk tijden dat tijden, dat zeg maar? was in, laten we zeggen, 72. Ongeveer. Want dan, dan heeft u natuurlijk ook wel echt uh, een enorme welvaart meegemaakt. Eigenlijk sinds het begin van uw werktijd in de reclame. Absoluut, ja. Dan heeft u uh, die hele periode uh, van welvaart en ook stijging van de koopkracht... dat heeft u allemaal meegekregen ja. natuurlijk. Heeft dat geholpen? Uh, ja, nou kijk, het, het, het, het fijne was natuurlijk ook uh, dat die mensen niet alleen geld hadden... maar dat, we ook, uh, dat ze ook heel erg weinig media tot hun beschikking hadden. Dus er kwam net, de tv werd net groot, weet je wel, in die tijd. We hebben dertig jaar lang zo'n beetje... Uh, twee, drie zenders gehad. En dat was ontzettend overzichtelijk. Uh, in De Ster was het vroeger nog dat je dat moest... moest je van tevoren aanvragen. En dan moest je maar wachten of je het kreeg, die zendtijd. Uh, dat was voor reclamemakers, voor merken... was dat een ontzettend comfortabele tijd. Uh, we maakten het. het enige wat we deden was commercials maken. tv commercials maken. En het is nu moeilijker geworden? Nou ja, het is, het, is, uh, het is leuker geworden, vind ik. Want er is een hele hoop bijgekomen. Je moet al en aan alle media denken, aan alle mediatypen. Aan alle middelen moet je denken die je kunt inzetten. Ik bedoel, het gaat niet alleen om over mediareclame, maar je moet ook, weet ik wel, acties, promoties, dingetjes verzinnen. Maar dat betekent ook meer concurrentie en dus misschien minder kans om een reclame te kunnen maken. Absoluut, ja. Nee, de concurrentie is uh, hevig op het ogenblik. Het is ook niet zo moeilijk om een reclamebureau te beginnen. Uh, koop een computer en een, een, een kantoor en je bent een reclamebureau. Het timmer het bord op de deur en je bent het. Ja, maar dat kan wel. Maar die recessie dan? Uh, ja, daar hebben we last van in die zin dat de, de, de klanten voorzichtiger zijn geworden uh, en dat die dus minder geld uitgeven uh, aan meer reclamebureaus. Dus eigenlijk, alle bureaus hebben het, hebben het behoorlijk moeilijk. Ja, en vooral die kleintjes kan ik me zo voorstellen. U werkt zelf bij een hele grote, maar hoe, hoe, kun, hoe kan de nou, Nederlandse consument dan uh, erachter komen wie die moet inschakelen voor zijn campagne? Ja, de, de adverteerder bedoel je, de, de, mm -hmm. de opdrachtgever. Ja, ja nou, dat is ook ontzettend lastig. En we zitten in een genetwerkte maatschappij, zoals het heet. En die, uh, die mensen putten uit hun eigen netwerk. Ken jij, of, en als ze het zelf niet iemand uh, kennen... dan vraag ze het aan, de, aan nou. iemand anders. Uh, ken jij iemand? Weet jij nog een goed bureau voor mij? Wie, naar wie zou ik nou eens toe moeten? En dat netwerk staat vanmiddag op het Rembrandtplein. Precies, en daar moet je dus zijn uh, als uh, reclame maker, Tenminste, dat denk je, maar dat zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Want Uiteindelijk gaat het erom. Ja, maar ik heb een zwager en die heeft een buurman... En, uh, Zoals we allemaal met elkaar praten over producten, van wat is voor, ik, ik, ik, ben, ik ga een nieuwe computer kopen, wat zou ik dan moeten kopen? Nou ja, dan zegt iemand: neem maar uh, iets makkelijks. Dus mond-op-mond -mond reclame is nog de beste reclame? Absoluut, ja. Nog steeds. En het leuk, maar het leuke daarvan is natuurlijk... vroeger wisten we dat niet. Tegenwoordig is het zichtbaar. Zitten mensen op site, zitten uh, reviews te geven over producten... en uh, zitten te twitteren en te Facebook enzovoort. Dit programma, nu al wakker, bestaat al een jaar. Had u er al wel eens van, van gehoord? Uh, nee, gisterenmiddag voor het eerst. Toen we u uitnodigden eigenlijk. Ja, maar ik vond het wel een goede naam... want ik begreep inderdaad dat het vrij vroeg was. Ja, nou, dat, het is inderdaad vrij vroeg... want we spreken nog steeds ja. uh, acht voor zes... maar dat u het natuurlijk nog niet uh, kende... Ja. Dat betekent dat wij iets verkeerd doen. Heeft u tips? Uh, ja. Uh, je moet mij niet uitnodigen, maar veel spraakmakende mensen. Je moet echt de bekende Nederlanders erbij halen. Ja, dan maar, wacht, iets... dat is logisch. Dat, ja, is, inhoudelijk. Ik... dat is inhoudelijk. Hè? Ja. Daar, gaan we, daar gaan we ons even niet mee bemoeien. Hè? Maar oh, gewoon qua okay. reclame. Qua reclame. Hoe zouden we... Nou, daar zou ik, daar zou ik uh, kijken. Waar vind je die mensen die nu op zijn? Waar, naar wat luisteren ze nu? Uh, wat doen ze? Uh, hoe krijg ik ze zover dat, ze misschien wel dat er meer mensen zijn? Dan kun je zeggen, van, moeten ze eerder de, moeten ze de wekker zetten om naar ons te luisteren? Of zitten ze nu naar iets anders te luisteren waar ik ze dan moet hebben? Uh, ja, ze kunnen bijvoorbeeld fragmentjes terugluisteren via onze website. En wat ik goed, als ik het goed begrepen heb van UNEP... moeten we niet zeggen, ga nu naar onze website... en beluister die fragmenten. Beluister dat interview eventjes terug. Nee, dan moet je zeggen, op die website... dat iets heel bijzonders wat je nergens anders vindt. Dan gaan mensen dat wel bekijken. Maar mm -hmm. uh, als je alleen maar zegt, ga nu naar de website... dan is het, uh, ja, dat zinloos. We gaan het proberen. Uh, Dank wel voor de komst naar de studio, Hans van Wijk. Veel plezier tijdens de 24 uur van de reclame. Bedankt. Van 8 tot 8 in Amsterdam. Ik hoop dat u tot 8 uur volhoudt.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 Zojuist is het Republikeinse debat in New Hampshire afgelopen... en de inwoners van de VS zaten aan de buis gekluisterd... voor de acht potentiële Republikeinse kandidaten... die met elkaar om de tafel zaten voor een flink debat. Ook onze correspondent in Washington heeft het debat op de voet gevolgd. En dit bespreken we vandaag in de... De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Hoe is het debat verlopen? Het is net afgelopen. Ja, dat is een ontzettend scherp debat met goede vraag gesteld... Het was uh, de metafoorlijk gebruik van een keukentafel waar uh, alle kandidaten omheen zaten. Het idee was dat uh, net als de gewone Amerikaanse uh, gezin uh, de financiën uh, ja, werden besproken. Uh, en het, uh, uit het debat kwam al duidelijk ervoor dat uh, Romney nog steeds uh, de koploper is. En welke punten zijn nu het belangrijkste in zo'n verkiezingsstrijd? Nou, het is absoluut de economie. Dat is echt het, het, uh, het enige punt wat uh, telt op dit moment. Ook omdat uh, de Republikeinen Obama niet kunnen pakken op dit moment op het uh, buitenlandsbeleid, omdat hij ja, zich uh, uh, daar heel erg sterk heeft neergezet. Uh, specifieker, de Republikeinen willen heel erg uh, de gaan uh, aanpakken en uh, uh, banen gaan creëren. Uh, en uh, ja, dat waren de wel belangrijkste uh, punten op dit moment. Dus we moeten vooral terrein winnen, op banen creëren en natuurlijk de belastingen, de belangrijkste onderwerpen. Wat zijn nu de meest opmerkelijke uitspraken die vannacht zijn gedaan? Ja, het is uh, republikeinse ongeveer uh, religie geworden dat uh, belastingen niet worden uh, verhoogd. En uh, dat was wel interessant tijdens het debat, werd namelijk een clip uh, uh, getoond van uh, 1984... ...waar uh, oud president Brown Reagan zei dat het soms noodzakelijk is om, uh, ja, om toch wel de belasting te verhogen. En dat was heel moeilijk voor die kandidaten, want toen moesten ze erop even kiezen tussen de gouden standaard voor republikeinse uh, presidentskandidaat Reagan... Mm -hmm. en, uh, ...en het belangrijkste ideologische punt wat ze uh, uh, meedragen. Nou, de kandidaten draaiden daar een beetje omheen, want ze zeiden het is andere tijden en Reagan zou het nu met ons uh, eens zijn. En uh, ja, dat was wel uh, opmerkelijk op te zien. Maar wie kwam daar het sterkste uit? Wie uh, wist er het beste te kiezen? Uh, Romney wist het beste, want Romney die was uh, heel goed met de feiten. Hij kon uh, uit zijn hoofd zeggen wat uh, uh, de belastingdruk was in 1984 bijvoorbeeld. Hmm. En hij draaide het, uh, het, het antwoord ook heel mooi om, uh, zodat hij zelf een mooie speech kon houden over ja, wat hij ging doen om uh, de economie te verbeteren. Nou, een kundige republikeinse kandidaat, dat konden ze wel gebruiken denk ik. Um, wat, wat is er nog meer gebeurd tijdens het debat? Uh, nou, dit was wel het allerbelangrijkste. Wat verder misschien wel een interessant punt was de, was dat Rick Perry, de uh, gouverneur van uh, Texas, werd geconfronteerd met een uh, corruptieschandaal wat, uh, wat zich uh, uh, afspeelde te, in uh, Texas tijdens zijn uh, gouverneurschap. Uiteindelijk ging hij daar niet echt op in. Uh, hij had het ook trouwens moeilijk in het debat. Uh, je zag ook dat hij ja, het moeilijk had met het vinden van feiten en het uh, beantwoorden van de vragen. Wat is dat eigenlijk voor man, hè, die, met, uh, nou ja, die, die, die Perry, om daarmee te beginnen? Perry is de uh, uh, oud-gouverneur van Texas. Mm -hmm. uh, hij lijkt best wel op George Bush in heel veel opzichten. Uh, ja, het is een ontzettend conservatieve man. Hij komt heel vriendelijk over, maar het is, het is niet echt een groot licht. En hoe zit dat met die andere gouverneur van Massachusetts, Mitt Romney? Ja, Mitt Romney is, een, is de doodverfde winnaar. Hij is een gematigd republikein. En hij is een zakenman met een scherpe kennis van zaken. Hij heeft hem heel veel. Bedrijf ook zelf opgestart. En uh, zijn probleem is dat hij, uh, ja, hij heeft het heel moeilijk met het vinden van, uh, met de connectie met het normale volk. Dat is iets wat Obama bijvoorbeeld wel Obama kan uh, de normale uh, bevolking heel goed aanspreken. En Romney is ja echt heel erg iemand die golft en ja, die lid is van de country club. En, uh, en, en dat is uh, wel zijn zwakste punt. Eigenlijk staat hij iets te ver af van, van de bewoners van de Verenigde Staten. Ja, dat is uh, wat hij moet overwinnen. En, en zijn, zijn andere republike, Republikeinse kandidaten... Elke keer is er weer een nieuwe, dan was het weer Perry. Toen was daar weer een schandaal mee. Vorige week hoorden we over Christie, de man die eigenlijk niet wilde. Bachman. Wie is nou zijn gevreesde kandidaat? Zijn andere republike, Republikeinse kandidaat? Nou, inderdaad wat je zegt. Uh, de, de strijd met de status tussen Romney en de niet-Romney. De niet-Romney die verandert elke week. En de niet-Romney deze week is Herman Cain... Herman Kane is de eigenaar van een, een pizzabedrijf, bedrijf, Godfather. Heel optimistische man. Uh, en het is ook een, hij is uh, uh, ook zwart. En dat zou ja, de Republikeinen wel uh, dat zien ze wel als een voordeel als je dan uiteindelijk tegen Obama zou gaan. Aan de andere kant heeft hij maar één echt punt. En dat is uh, een bepaalde hervorming van belastingstelsel. Uh, maar op dit moment inderdaad is hij deze week erg uh, populair. En is het voor die republikeinen echt helemaal geen probleem meer dat hij zwart is? Uh. Nou, in ieder geval niet openlijk. En hij doet het erg goed ook binnen de Republikeinse peilingen. Hij staat binnen moment geloof ik, derde uh -huh. uh, achter Romney en Perry. Uh, ja, maar dat, uh, ja, dat moeten we natuurlijk zien tijdens de echte verkiezingen. Maar denk je een goede kandidaat? Of zal uiteindelijk toch Romney de gevreesde kandidaat voor Barack Obama zijn? Ja, Herman Kane is toch meer een one-issue kandidaat. En ik denk uiteindelijk dat hij niet kan winnen van, uh, van Romney. Romney pakt hem ook heel goed aan tijdens de debat erop, want hij zei, ja, je kunt het alleen maar hebben over je belastingplannetje, uh, maar uh, wat heb je nou bijvoorbeeld te zeggen over buitenlands beleid? Wat heb je nou te zeggen over uh, de staatsschuld bijvoorbeeld? En ja, daar kon hij niet goed antwoord op geven. En op dit moment is Romney echt de kandidaat die, uh, uh, die leidt in het Republikeinse zat. Bedankt, correspondent Wouter Zantingen vanuit Washington over het Republikeinse debat dat zojuist is afgelopen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat aflopen daar, Ingelou. Vanochtend om 9 uur kunt u weer kijken naar vandaag de dag en vanavond kunt u luisteren naar Avondspits. Wij zijn er volgende week weer met nog steeds wakker om 2 uur en met nu al wakker om 4 uur s'nachts. U luisterde naar Radio 1 tot volgende week. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.